Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Libanese regering gevallen. Blair opnieuw naar Irak-commissie. En vielen naar Vons Lijk langs A27. In Libanon is de regering van premier Saad al Hariri gevallen. Dat is het gevolg van het opstappen van elf ministers... die banden hebben met de Hezbollah-beweging... De Shaïdische beweging heeft de ministers vermoedelijk teruggetrokken vanwege het onderzoek naar de moord op premier Rafik al-Hariri, de vader van de huidige premier. Een VN-commissie onderzoekt onder meer de mogelijke betrokkenheid van Hezbollah bij de aanslag op Hariri. Hezbollah ontkent elke betrokkenheid en wil dat de Libanese regering het onderzoek boycott. De Libanese premier is in Washington voor een gesprek met president Obama. De Britse oud-premier Tony Blair moet volgende week voor de tweede keer... voor de commissie verschijnen die de Irak-oorlog onderzoekt. Een jaar geleden verdedigde hij het besluit om militairen naar Irak te sturen. Hij zei toen dat Saddam Hussein een monster was... en dat het Iraakse regime een gevaar was voor de wereld. Deze keer heeft de commissie hem gevraagd om sommige dingen extra toe te lichten. Dat gebeurt volgende week vrijdag in Londen. Langs de A27 bij Maartensdijk is een lichaam gevonden. De politie is bezig met een uitgebreid sporenonderzoek... Daarvoor zijn schermen langs de snelweg neergezet. Vanwege het onderzoek werd de rechte rijstrook tussen Hilversum en Beeldhoven in de richting van Utrecht afgesloten. Daardoor staat er een kilometerslange file. De politie wil nog niet zeggen over de zaak... en of het om een misdrijf of een geval van zelfmoord gaat. Bij de aanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. De dader van de zelfmoordaanslag ramde met een bomauto... een zwaar beveiligd politiebureau vlakbij de stad Banu... De explosie was zo hevig dat het gebouw en een moskee ernaast zijn ingestort. Zeker twintig mensen raakten gewond. De aanslag zou zijn opgeëist door de Taliban. Het zou een vergelding zijn voor de Amerikaanse aanvallen... met onbemande vliegtuigjes in het noordwesten. Het Banu-district ligt tegen het stammengebied dat grenst aan Afghanistan. Dat gebied is een uitvalsbasis voor Taliban-strijders. De Amerikaanse vice-president Biden is in Pakistan... om te praten over de strijd tegen de Taliban en andere islamitische rebellen.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 Ze willen zogeheten ID-spree geven om eigendommen te markeren. Als gestolen spullen worden teruggevonden... is de eigenaar dan gemakkelijker op te sporen. Mensen die een koophuis van goedgekeurde sloten voorzien... kunnen de helft van de kosten terugkrijgen. Almere wil zo het hoge aantal inbraken terugdringen. De stad heeft ook te maken met veel overvallen. Winkeliers die een DNA-douche installeren... kunnen een deel van de kosten terugkrijgen. Zo'n douche spuit een transparante vloeistof over een overvaller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 Het weer, vanavond vooral in het zuidoosten flink wat regen. Het is 5 tot 8 graden. Vannacht overal regen en ook morgen veel regen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. ANEB verkeersinformatie. Er staan 45 files, bij elkaar ruim 200 kilometer. Dat is wat meer dan gebruikelijk, maar ook niet heel veel... gezien het regenachtige weer. De meeste vertraging zit op de wegen rond Utrecht. Er zijn niet al te veel bijzonderheden... Lang zijn de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Hoevelaken, 13 kilometer. de A2 van Amsterdam naar Den Bosch zit het niet mee... tussen Vinkeveen en knooppunt Ouderrijn, 16 kilometer. Dit heeft te maken dat daar de verkeerssituatie weer iets veranderd is... sinds vandaag door de werkzaamheden. Het sporenonderzoek op de A27 van Almere naar Utrecht... zorgt voor file tussen knooppunt Eemnes en Bildhoven, 7 kilometer. De andere kant op loopt het ook flink vast... tussen knooppunt Rijnsweert en Hilversum, 11 kilometer. Kan de spoorwegen tussen Utrecht Centraal en Maarn ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Goedemiddag, bijna zeven over vijf. Spannende uren voor het Australische Brisbane. Het water stijgt en stijgt. Had dit anno 2010 dan echt niet kunnen worden voorkomen... en zouden wij als Nederlandse waterbeheersers... Pursang iets hebben kunnen betekenen. U hoort het dit uur. En leren van de fouten bij de q koortsuitbraak uitbraak Daar is het nooit te laat voor. Vanmiddag debatteerde het parlement. Huisartsen uit de omgeving van Moerdijk klagen dat ze nauwelijks informatie krijgen over de brand bij Chemiepak. Mensen die gezondheidsklachten hebben, worden wel opgeroepen om zich bij de eigen huisarts te melden. Een van die huisartsen, Jan Peters uit Zevenberg aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn acht dagen verder. Hoeveel patiënten hebben zich sinds de brand bij u gemeld met klachten? Uh, Zo'n één à twee per dag. Dus uh, gemiddeld uh, in totaal niet van tien mensen, denk ik. Ja, nou dan kom ik op 15, 16 na, na acht dagen. Ja. Ja, ja wat, voor, wat voor klachten? Nou, vooral branderige ogen, wat gezondheidsklachten, benauwd soms, kilklachten, dat wat branderig gevoel in de keel was. Het was eigenlijk op een normale manier op te lossen. Dus niet meteen een reden om ernstige zaken te bedenken. Ja, en hoe lost u dat op? Nou, zoals we eigenlijk al dit soort klachten oplossen, we hebben het gerelateerd mogelijkerwijs aan de, de brand en moedijk. En, uh, maar het was keurig oplossen met, met de normale conservatieve maatregelen. Dus eventueel een drankje, wat oogdruppels en wat dan ook meer. Verder geen problemen. Ja, uh... Hoe bent u op de hoogte gehouden door de overheid in de afgelopen week? Niet via de krant. Uh, we hebben eenmaal een uh, A4'tje gekregen van de GGD, waarin meldingen uh, gemaakt werd van de brand in Moedijk, Want dat wisten we natuurlijk al wel. En daarin werd gerefereerd naar de in onderzoek waarbij nauwelijks uh, iets gevonden was, wat voor de gezondheid van belang was. Hebt die... u informatie uit de krant gehad? Ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, zoals ik al een 4tje gehad van de GGD ingekregen. Hm. En verder hebben we geen informatie gekregen van de betreffende instanties, ook niet. Toen we daar een paar keer om gevraagd hadden. Waar had u dat meeste behoefte aan de afgelopen week? Nou eigenlijk zoals u zelf al aangaf dat mensen worden verwezen naar ons uh, om informatie om gezondheidsklachten te behandelen. En we weten van niks. Dus de informatie die we graag willen hebben was punt 1. Uh, de stoffen waar we mensen mee aanrekking zijn geweest. En punt twee, Mogelijkwijs de maatregelen die wij hadden moeten treffen dan. Ja, maar u bent arts, u weet toch wel wat u moet doen bij in zo'n geval. Ja, nee, weet je natuurlijk niet over welke stoffen het gaat. En iedere stof heeft toch weer zijn eigen uh, benadering, mogelijk nodig. Ja, toch heb ik de afgelopen week voortdurend gehoord van instanties dat ze openheid willen, transparantie in ieder geval primair willen vertellen wat er aan de hand is. Maar uh, als ik uw verhaal zo hoor, dan lijkt het tegendeel het geval. Ja, dat is ook zo. Ik mag aannemen dat er wel redenen voor zijn. Dat men waarschijnlijk niet helemaal in kaart heeft gebracht welke stoffen het betrof. Maar uh, u, u concludeert goed dat wij niet geïnformeerd zijn. Wij weten niet waar het om ging. Ze zouden lijsten uitgedeeld naar aanzetten die we dan konden invullen naar uh, gezondheidsklachten en wat we nou hadden moeten doen. Maar dat is ook niet gebeurd. Ja. Ik heb wel begrepen dat er inmiddels vanmiddag al een aantal lijsten verstuurd zouden worden. Dus dat komt eraan. Uh, op, op jullie uh, verzoek nemen ik aan ook naar na die dagen. Nou, ik denk het wel. Er is overleg geweest tussen onze organisaties van de, de regio, de Kringen West-Brabant, en de GOR. En ik neem aan dat alleen daarvan die lijsten gepubliceerd of geproduceerd zijn. Ja, want u spreekt niet als enige. Ik neem aan dat u contact hebt gehad met de huisartsen met de vraag van... hé, hey, jongens, hebben jullie ook zo weinig ontvangen? Ja, we hebben contact gehad. Ik heb een omgeving een beetje nagevraagd. Omdat dus inderdaad na ons verwezen werd. En ik voel mezelf of wij mogelijkerwijs uh, buiten de boot gevallen waren, maar dat is niet het geval. Geen enkele huisarts heeft meer informatie ontvangen dan wij. Ja, dus hoe, hoe, hoe beoordeelt u dat dan als we nu acht dagen verder zijn en je bedenkt dat, denk je, toch wel een huisarts bij, bij, bij grote incidenten, rampzalige incidenten op de hoogte moet worden gehouden? Ja, nou, ik, ik, ik vind het tekortkoming. Wij zitten natuurlijk ook een beetje tekort in onze hulp naar de mensen toe, mogelijkerwijs. En uh, wij hadden graag wat meer informatie gehad, dus ik, ik, ik vind het ruim onvoldoende. Komt, gaat dit ten koste van zeg maar, de behandeling van, van de patiënten? Is het mogelijk dat mensen nu niet de behandeling krijgen die ze eigenlijk wel zouden moeten hebben? Nee, daar lijkt het nog niet op. Maar je kunt natuurlijk aannemen als het meer bekend gaat worden... dat er meer verzoeken om hulp zullen gaan komen. En dan schieten we voorlopig nog tekort, want we weten niet waar we het over hebben. Ja, we praten erover op de radio. U krijgt uw informatie uit de krant. Uh, wat gaat u met deze klacht doen, de burgemeester? Nou, ik heb vanochtend toevallig informatie opgevraagd bij de gemeente Breda, Omdat daar tenslotte de coördinerend centrum zit. En we hebben dit via onze beroepsorganisatie gedaan. Dus concreet heb ik gevraagd om overleg en nadere informatie via de GOR. En de GOR is het overkoepelend orgaan die de rampen zou moeten kunnen bestrijden. En ik wacht op antwoord. We wachten met u mee. Dr. Peters uit Zevenbergen. Een spannende nacht voor de inwoners van de Australische stad Brisbane. Het water stijgt nog steeds... en waarschijnlijk worden ze morgenochtend wakker in een andere wereld. Het zijn moeilijke tijden voor de derde stad van Australië, Brisbane. Premier Bly van de staat Queensland vertelt dat het dodental is opgelopen tot twaalf... nu er weer twee lichamen zijn gevonden. onze are zijn met die werkenden en ze zijn met die de rivier van Brisbane kolkt en raast wild door de stad en neemt stijgers en boten mee. Een groot ponton met partytent is meegesleurd door het water. En dat staat zo hoog dat het ponton niet onder de brug door kan. Een paar Australiërs staan vanaf de brug toe te kijken. Een van hen vertelt dat hij overrompeld is door wat moeder natuur aanricht in zijn land. All this cost of what mother nature is doing to the country, what can we do about it? It's just, it's, it's devastating. Vanuit de lucht is goed te zien hoe groot het overstroomde deel is. Een verslaggever vertelt vanuit een helikopter wat hij ziet. Zelfs de wolkenkrabbers zijn omgeven door water, merkt hij. De stad is afgesloten, de stroom is uitgevallen. Het lijkt op een rampenfilm die werkelijkheid wordt. Vannacht bereikt het water zijn hoogste punt... Veel inwoners van Brisbane proberen nog wat kostbare bezittingen veilig te stellen in auto's en bootjes. En dan nog een laatste blik op het huis, dat morgenochtend misschien tot aan de top van het dak onder water staat. Ondertussen brengt premier Gillard een bezoek aan een van de opvangcentra. Ze schudt wat mensen de hand en inspecteert de voorzieningen. Veel Australiërs reageren verrast op haar bezoek. Anderen kijken wat gelaten voor zich uit of zingen zichzelf moed in. In een persconferentie spreekt de Australische premier de bevolking bemoedigend toe. Queensland heeft al donkere dagen achter de rug en er zullen er nog meer volgen. Heel Australië staat paraat om de staat door de crisis heen te helpen, zegt de premier. We zullen schouder aan schouder staan. Niet alleen de komende dagen, maar ook in de maanden van wederopbouw die nog komen. De overstromingen in Queensland zijn de ergste sinds 1974. Het heeft er maanden achter elkaar geregend... en het waterpeil in de Brisbane-rivier is meters gestegen. Huub Savernijen, uh, hoogleraar hydrologie aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is natuurlijk een plaatselijke tragedie. Mensen zijn verdronken, veel mensen worden vermist... maar voor u, gespecialiseerd in waterbeheer... is die toch wel een interessante situatie, lijkt me. Ja, dit is een bijzonder interessante situatie. En het uh, is een situatie die ons uh, nog wel eens met de neus drukt op de feiten dat je niet altijd de natuur kunt keren. Zeker niet uit de stedelijke omgeving. Ja, is dat zo? Nou ja, je kunt natuurlijk uh, proberen om je uh, maximaal te beschermen tegen deze uh, uh, overstromingen. Door te bedijken, zoals we dat in Nederland gewend zijn. Mm -hmm. Maar dit zijn zulke uh, ongelooflijk grote afvoeren... Uh, in, een, in, een, uh, in een land waar uh, de regenval uh, veel intensiever is als bij ons... en waarbij ook nog die, die uh, stroomgebieden relatief dichtbij zijn... dat je je kunt afvragen of je je daar volledig tegen kunt beschermen. Dus de kwestie is altijd ga je proberen om je volledig te beschermen... of ga je proberen te leven met de situatie en de schade te beperken. Is dat wat Australië, uh, waar Australië voor gekozen heeft? Ja, dit is uh, een situatie die in, in Australië uh, het geval is. Ze hebben een uh, heel uitgebreid waarschuwingssysteem en ook een heel uitgebreid meetsysteem. Ze houden dus precies bij... Uh, hoeveel het regent in het stroomgebied, veel, zou ik nog zeggen veel nauwkeuriger als wij dat doen. En ze hebben ook heel erg veel uh, stations langs de rivieren om daarmee uh, te kunnen waarschuwen. En je ziet ook dat uh, gebouwen over het algemeen zijn toegerust op, uh, op uh, overstromingen, tenminste traditioneel. Dus dat op de begane grond uh, niet uh, de waardevolle spullen staan, maar dat je als het ware uh, iets omhoog kunt gaan. Nou zie je dat dat in de grote steden veel minder het geval is. Daar is de druk natuurlijk om op de begane grond te bouwen en om ook op lage liggende gebieden te bouwen is veel groter. En dat zie je nu dan ook gebeuren. Uh, de ramp voltrekt zich met name in de meest lage lege gebieden van de stad. Stad. Ja, Brisbane met name, hè, waar ze toch uh, 20.000 mensen hebben opgeroepen om te verlaten, uh, hun ja. huizen en hun plekken. Ja. Uh, en da dan lijkt het er toch op dat ze niet zo heel veel hebben geleerd van wat er in 1974 is gebeurd. Ja, dat lijkt er inderdaad op. Dat zijn uh, namelijk de meest uh, lagelegen gebieden. Uh, en uh, die zijn uh, dan toch onder druk van, de, van de, de waarde van het land, zijn die dan toch uh, bebouwd. Dus dat zal ook zeker wel weer leiden tot een discussie. Uh, we zien dit in Nederland trouwens ook. Hè. We hebben ook uh, toch in de recente jaren in het hoogwaterbed van de Maas en van de rivieren gebouwd. En we bouwen in Nederland ook op de diepere plekken van de polders. Daar hebben we op een gegeven moment toch voor gekozen. Terwijl ook dat de plekken zijn die als er iets fout gaat het eerste onderloopt. Je zou toch denken, als Nederland waterbeheerser bij uitstek... dat wij misschien een handje kunnen helpen? Of is dat een beetje arrogant gedacht? Ja. Ik vind dat dat, dat dat in ieder geval te kort door de bocht is. De Australiërs die zijn, dat zijn, die staan bijzonder hoog op de, op de ladder van de waterbeheerders. Australië behoort tot het meest ontwikkelde land op het gebied van waterbeheer. Het is natuurlijk een land wat zowel met zeer grote waterschaarste om moet gaan... als met overstromingen die echt ons voor, voorstellingsvermogen te boven gaan... En uh, de mensen behoren zeker tot de top uh, in het waterbeheer. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet voor ons ook interessant is om met hen van gedachten te wisselen. Want dit, uh, dit soort uh, extreme gebeurtenissen, die moeten ook ons aan het denken zetten. En uh, ik denk best dat ze geïnteresseerd zullen zijn om met ons van gedachten te wisselen. Maar dat moet dan wel vanuit een oogpunt van gelijkwaardigheid. Het is niet zo dat wij nou beter weten hoe het moet uh, dan zij. Pas op plaats en van elkaar leren. Nou, dat uh, zal deze week zeker niet gebeuren, maar wellicht in de nabije toekomst wel. Nou, dat wel. zou zeer interessant zijn. Huub Savernij van de TU in Delft. Hartelijk dank. Dank u wel. Het was de Poolse president zelf die de piloten dwong te landen, zeggen de Russen. Het gevolg was een crash waar hij bij om het leven kwam. In Polen daarentegen zijn ze woedend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Hier is naar Tunesië. De president al Ben Ali, heeft de minister van binnenlandse Zaken vervangen. Ook heeft hij de vrijlating gelast van mensen... die zijn opgepakt tijdens de onlusten van deze week. En uh, daarover praten we met Midden-Oosten-correspondent Nicole Lefever. Nicole, een actie van de president, een knieval ook? Nou, dat is misschien wat te veel gezegd, maar hij moest wel wat doen. Want de protesten die zijn gewoon te massaal om uh, ze te, te verwaarlozen. En een heleboel mensen die niet de straat op gaan, die delen wel de eisen van de demonstranten. Nou, in het verleden kon hij alle uh, protesten afdoen als het werk van radicalen, terroristen, extremisten. Dat werd ook door het Westen wel geaccepteerd. Hè? Dan was het de strijd tegen terreur. Maar nu werkt dat oude recept niet meer. Hij moet nu wat doen om... Uh, ja, het protest te smoren, de gemoederen tot bedaren te brengen. Ja, en dan moet hij een poging doen om zijn beloftes na te komen... en te zorgen voor banen en werkgelegenheid. Maar je kunt je afvragen of hij dat zomaar kan. Want als hij dat zomaar voor nieuwe banen kan zorgen... waarom heeft hij dat dan niet eerder gedaan? En er wordt ook eh, geprotesteerd tegen de vermeende corruptie in de regering... waarvan zijn grootste familie natuurlijk de grootste deel uitmaken. Ja, absoluut. Uh, ja, en de man die zit al heel lang in het zadel, meer dan twintig jaar... Hij kwam destijds aan, uh, aan de macht omdat hij de vorige president deels onbekwaam heeft, uh, heeft laten verklaren. Ja, en ten opzichte van het westen maakt hij goed desier met uh, ja, mooi onderwijs, uh, de rechten van vrouwen die worden gerespecteerd. Maar ja, aan de andere kant, uh, elke vorm van oppositie die wordt onderdrukt. En uh, ja, zijn familie die heeft een uh, behoorlijke vinger in de pap in het land en mensen hebben dat daar niet mee gehad. Ja, een kritiek van het Westen deze week, de Verenigde Staten, de Europese Unie, uh, die was ook niet mals. Heeft dat een rol gespeeld in zijn besluit om arrestanten vrij te laten? Ja, waarschijnlijk wel. Hè? De, de, de VS en de Europese Unie, dat zijn echt bondgenoten van Tunesië. En tot nu toe uh, accepteerden ze veel van het land, hè, omdat het een betrouwbare bondgenote was. Maar uh, ja, ze konden nu hun ogen hier niet meer sluiten En hij beseft dat ook. Aan de ene kant laat hij zien, ik luister naar het volk, hij laat wat mensen vrij, hij belooft nieuwe banen. Maar aan de andere kant grijpt hij natuurlijk gewoon het oude stijl keihard in met tientallen doden als gevolg. En dat ziet de hele wereld ook. Nicole Fever, dankjewel. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft er vertrouwen in... dat het kabinet een eventuele uitbraak van Q-koorts beter aanpakt dan in 2009. Dat blijkt uit een Kamerdebat. Op die eerdere aanpak was veel kritiek ontstaan. Vanmorgen was het de beurt aan de Kamer. En vanmiddag kon de minister reageren. Verslaggever Marcel Bril. Ze wint er geen doekjes om. Minister Schippers begint haar verhaal met een schuldbekentenis. Wij erkennen als kabinet dat de bestrijding van de Q-koorts beter had gekund. Op terreinen als door tastendheid, samenwerking, communicatie. Dit betekent overigens niet dat ze het eens is met alle kritiek uit de Kamer. Zoals de analyse van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Time blijft erbij... dat de vorige regering dood door schuld te verwijten is. Omdat er onvoldoende gedaan zou zijn om de q te bestrijden. Edith Schippers reageert. Er is door de vorige bewindslieden naar ere en geweten gehandeld. En dan vind ik het nogal wat om dan die mensen dood door schuld te verwijten. Ik vind een moderne overheid, kijkt naar zijn eigen handelen... kijkt en erkent als er fouten zijn gemaakt, trekt lessen voor de toekomst. Dat zie ik als een moderne, sterke overheid. En ik wil dus ook aangeven dat ik de uitspraken... van mevrouw Thieme, verre van mij werp, voorzitter. En ik klink geëmotioneerd, en dat ben ik ook, omdat ik het eigenlijk... ja, ik vind het eigenlijk buiten... Het terugkijken gaat gepaard met behoorlijk wat emotie. Toch staat een adequate aanpak van een eventueel nieuwe q uitbraak centraal in het debat. Volgens de regering kom je met beter samenwerken en beter communiceren al een heel eind. En als dat goed gaat, dan hoeven er niet al te veel grote veranderingen worden doorgevoerd. Al wil de oppositie dat wel. Linda Voortman van GroenLinks. Iedereen die is erover eens, volksgezondheid staat voorop. Dat moet voorop staan. Er zijn hier mensen ziek geworden, zijn zelfs doden uh, gevallen. En dan lijkt het mij logisch dat de minister van VWS... dat die dus ook uh, de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid krijgt om uh, uh, in te kunnen grijpen bij het ministerie van ELNI... als het gaat om volksgezondheidskwesties. Ja, voorzitter, ik kan me dat ook niet zo goed voorstellen... wat ik mij moet voorstellen bij ingrijpen bij ELNI. Dat ik dan uh, uh, de staatssecretaris bel en zeg... welke beleidsmedewerker gaat daar en daar over... en dat ik die dan op ga bellen en dat ik die dan uh, opdrachten ga geven of zo. Kijk, het... het... Dit is, een, dit is een heel complex terrein waar heel veel kennis aan alle kanten zit. En het is dus heel belangrijk dat je de kennis die de staatssecretaris heeft van het terrein waar de staatssecretaris dagelijks mee bezig is en de kennis van de gezondheidszorg, dat je die bij elkaar brengt, ook bij een besluit. Hier zullen oppositie en kabinet elkaar niet vinden. Wel zijn de niet-regeringspartijen tevreden met de toezegging van een Stand van zakenbrief die de bewindspersonen gaan schrijven. En daar moet de oppositie het dan maar mee doen. Alles Marcel Bril uit de Den Haag. De Poolse president Kaczynski zou zelf schuld hebben gehad aan het vliegtuigongeluk waar hij bij omkwam. Dat is de uitkomst van Russisch onderzoek. Kaczynski was vorig jaar april op weg naar Rusland toen zijn vliegtuig neerstortte in Smolensk. Net over de grens. Het weer was erg slecht. Maar de, de president zou de piloten onder druk hebben gezet om toch te landen. correspondent Wouter Meijer. Een conclusie van de Russen waar Polen ongetwijfeld niet zo heel erg blij mee wil zijn. Mint. Ze zijn ook erg boos dat de Russen hier zonder waarschuwing mee komen. 24 uur van tevoren hebben ze even gewaarschuwd. En verder geloven ze er eigenlijk niks van. Volgens de Polen is dit duidelijk een, een gefabriceerd rapport, zou je kunnen zeggen. Een rapport met als enige doel om ten eerste de voormalige Poolse president Kaczynski zwart te maken. Dat hij inderdaad met zijn persoonlijke druk dat ongeluk heeft veroorzaakt indirect. En meer in het algemeen natuurlijk de Polen zwart te maken. En vooral alle schuld van de Russische handen af te wassen. Want over alle vormen van Russische verantwoordelijkheid bij dit ongeluk geen woord. In het rapport. Ja, opent dit de deur naar complottheorieën? Ja, het, het, het, het, het, het, het treffende is vooral dat dit de complottheorie bevestigt die meteen aan het begin al de ronde deed na het ongeluk, namelijk dat het inderdaad de schuld zou zijn van Lech Kaczynski, omdat hij met zijn eerzucht om op tijd bij die herdenking in Katyn te zijn, het grote nationale drama van Polen uit de Tweede Wereldoorlog, hij wilde daar per se heen. Het was mistig. Normale mensen hadden gezegd: laten we maar niet landen, maar het moest van hem. Als dat zo is, dan bevestigt dit precies... De, die eerste complottheorie, maar er komt natuurlijk een nieuw, uh, vervelend onderdeel bij, namelijk dat de chef van de Poolse uh, luchtmacht, generaal Blasik, dat hij dronken zou zijn geweest en dronken de cockpit een aantal keren ingekomen is en steeds heeft gezegd, jullie moeten landen, jullie moeten landen. Dat uh, was nog nooit in een tussenrapport of in een tussenuitkomsten geweest. Nu opeens komen de Russen met 0,6 promil en een, een dronken generaal die in feite de, namens Kaczynski deze, dit, dit ongeluk veroorzaakt heeft. Ja, klinkt niet goed. Lijkt, wat doet dat voor de relatie tussen Polen en Rusland. Nou, dat is natuurlijk erg slecht. De Polen krijgen het gevoel dat het een soort kat-en-muisspel is. Hè? Het leek de goede kant op te gaan. De, de Russen hadden Poolse inspecteurs toegelaten... ook ter plekke om onderzoek te doen tussen de wrakstukken... om de lichamen en de rapporten te bekijken. Ze hebben dus ook een deel van de archieven uit de Stalin-tijd overgedragen... over die moordpartij bij Katting, want daar was die herdenking voor vorig jaar. Dus het leek allemaal de goede kant op te gaan. De Russen leken bijna hun historische schuld een klein beetje te verwerken. En nu opeens als een donderslag bij Helder Hemel komt dat rapport... Vier 22 uur geleden zijn de Polen gebeld dat het eraan komt. Um, dus dit is in een kat- en muisspel is het in feite de klap waarmee de muis doodslaat. En ze kunnen zelf niets doen om dat onderzoek zelf te doen. Nou, ze hebben zelf natuurlijk onderzoek gedaan, maar ze zijn daarbij altijd afhankelijk van Russische bronnen. Want het ongeluk is nou eenmaal in Rusland gebeurd. De zwarte doos ligt daar, alle wrakstukken liggen daar. Er zijn wel Poolse inspecteurs geweest. Dat werd nou juist ook steeds als teken van vriendschap en, en, en toegefelijkheid gezien van de Russen. Wat helemaal niet gewoon is in Rusland, dat je buitenlandse inspecteurs toelaat. Um, dus ze hebben wel zelf onderzoek gedaan. Maar zitten nu natuurlijk met dit rapport. De premier Donald Tusk heeft zijn skivakantie in Italië onmiddellijk afgebroken. En moet nu proberen ja, te redden wat er te redden valt in Polen. Wouter Meijer vanuit Berlijn. De vraag blijft natuurlijk of het onder druk zetten van piloten vaker voorkomt in de luchtvaart. Evert van Zwol, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Ik dacht altijd dat de piloot de baas was in een cockpit. Ja, dat, dat is ook zo. Um, er is maar einde, uiteindelijk één iemand die beslissing neemt. of je op basis van het, uh, het dan geldende weer genoeg kunt zien van de, van de landingsbaan om te gaan landen. En dat is de gezagvoerder. Wat, wat denkt u dan van dit verhaal? Nou, er zitten twee componenten aan, denk ik. Het verhaal dat ik nu net zo op, oprakel, dat is natuurlijk zoals het helemaal gebruikelijk is in de burgerluchtvaart. Hier zit er natuurlijk ook een behoorlijke militaire component aan vast. Maar voor zover ik ben geïnformeerd, werkt dat daar net zo. Maar ja, helaas, ook al ten tijde van het ongeluk, ging dit als mogelijke oorzaak rond. Wacht even, de militaire component. U, u zegt een generaal die in de cockpit komt en zegt we moeten landen, we moeten landen, want we hebben de president aan boord. Die kan dan een piloot overrulen? Nou, ik, ik, wat ik begrijp, en dat is niet mijn expertisegebied... maar uh, ook dat bij militairen militair het zo geregeld is dat de kapitein van het schip... of in dit geval de kapitein van het vliegtuig uh, de baas is... ook als er een hogere militair in, uh, in rang aan boord is. Maar dat, uh, dat hier sprake geweest lijkt te zijn van, uh, van druk... ja, dat was een van de dingen waar we toen... Uh, ook, ook hebben gezegd van, nou, dat moet echt onderzocht gaan worden. En dat kan je redelijk makkelijk doen door die, die gesprekken in die cockpit die op, die op die zogenaamde zwarte doos staan. Ja, er wordt, geciteer, er wordt geciteerd dat een van die piloten zegt van. Um, uh, hij, zou boos kunnen worden. hij zou boos kunnen worden als we niet landen. Daarbij refereren het aan de president die hij aan boord had. Ja, ik heb dus niet die gesprekken zelf gehoord, maar dat heb ik ook begrepen dat dat uit het onderzoek zou, zou blijken. Ja. En waar, waar duidt dat op? Nou, uh, kijk. Men is daar aangekomen, ik weet wel wat, van het, van het weer daar op dat moment wat, wat gewoon veel slechter was dan dat je minimaal nodig had om daar te kunnen landen. Dus dan zul je onder normale omstandigheden zul je daar absoluut niet een, een poging wagen om te landen. Of, of als je het wel doet, dan breek je die op relatief hoge hoogte af, omdat je gewoon onvoldoende ziet. Je bent eigenlijk gewoon in dikke mist aan het vliegen. En je moet toch op dat laatste stuk van die baan, moet je voldoende baan en verlichting zien om je goed te kunnen oriënteren om een vliegtuig veilig neer te zetten. En dan kun je twee dingen doen, of je gaat naar een andere luchthaven. Of je blijft daar in de buurt rondcirkelen als je daar voldoende brandstof voor hebt... om te wachten tot het beter weer uh, wordt. Dat zijn eigenlijk de twee opties die je als, als vlieger op dat moment hebt. Bent ja. u het ooit onder druk gezet uh, door iemand in uw toestel? Nee, dat, uh, bij, ons, uh, bij ons gebeurt dat uh, uh, zeker niet. Uh, ten eerste hebben wij ook uh, geen, uh, geen passagiers uh, in de cockpit. Uh, en, en geen hoge militairen ook. En, ja, uh, nog, nog los daarvan, uh, ja, de, de veiligheid is, is voor ons zo belangrijk... Dat, uh, ja, daar, daar kan, wat mij betreft, geen sprake van zijn. Ja, kent u wel voorbeelden van andere piloten die wel eens iets hebben meegemaakt? Nee. nee kijk, ik, ik heb wel eens, uh, wel eens ook gezegd: eh, je voelt natuurlijk altijd wel een zekere commerciële druk als je ergens komt en het is slecht weer. en je hebt uh, 300 uh, passagiers in zo'n vliegtuig zitten die heel graag op plaats van bestemmingen willen komen. En dan ga je natuurlijk wel proberen om met die gegeven omstandigheden daar te landen. Maar als het gewoon minder is dan de limieten die daar op dat moment voor staan... Ja, dan, houdt het, dan houdt het gewoon toch echt helaas op. En dan, dan moet het naar plan B overgeschakeld worden. Ja, de Russen zeggen dit zijn de feiten. De Polen zeggen het is verzonnen. Wat vindt u? Ja, ik, ik ken niet de samenstelling van zo'n commissie. Het is overigens wel in die, in die luchtvaartonderzoekwereld heel gebruikelijk dat het land waar het ongeluk gebeurt, die neemt het voortouw, die, die, die voert dan ook het onderzoek uit. Maar daar worden wel altijd ook functionarissen van het, het land van registratie, in dit geval Polen, die maken dan deel uit van zo'n onderzoekscommissie. Dus onder normale omstandigheden zouden de Polen ook deel hebben uitgemaakt van het onderzoek. Maar ik ben daar uiteraard niet, uh, niet bij geweest, dus ik weet dat niet 100 zeker. Die feiten gaan wij verder onderzoeken. Evert van Scholle, ik dank u, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Graag ja, gedaan.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 In Libanon is de regering van premier Saad al-Hariri gevallen... na het opstappen van elf ministers die banden hebben met de Hezbollah-beweging. Mogelijk is er een verband met het VN-onderzoek... naar de moord op premier Rafik al-Hariri, de vader van de huidige premier. Hezbollah ontkent elke betrokkenheid... en wil dat de Libanese regering het onderzoek boycott.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 En langs de A27 bij Maartensdijk is een lichaam van een man gevonden. De politie is bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. Daarvoor zijn schermen langs de snelweg neergezet. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een misdrijf. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is bewolkt, het was even droog, maar het is vanuit het zuidwesten opnieuw gaan regenen. En de temperaturen op dit moment 3 graden in het noordoosten, 8 in het zuidwesten. Vanavond is het regenachtig, vannacht is het vooral regenachtig in de zuidelijke helft van het land. De noordelijke helft is wel bewolkt, lokaal nevelig, misschien hier en daar wel mist... Er waait een stevige zuidwestelijke wind. Het wordt een graad of 8, 9. In het Noordoosten zullen we het er 5 zijn. En morgen overdag, u gaat het hal, is het bewolkt en regenachtig. Met een straffe zuidwestenwind en maar liefst 11 graden. Alhoewel het in het noorden en noordoosten slechts 8 à 9 graden zal zijn. Vrijdag doen we dat gewoon nog een keer over met wind en regen en 11 graden. In het weekeinde, waait het nog steeds, is het wel iets minder nat, is het een graad of 10. En na het weekeinde wordt het wat rustiger, het blijft bewolkt, maar gaat de temperatuur iets naar beneden. ADB verkeersinformatie De avondspits verloopt druk door het regenachtige weer. Er staan 65 files bij elkaar, 280 kilometer. Gemiddeld is ongeveer 200. Zit daar dus ruim boven. De meeste dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. De meeste vertraging zit op de wegen rond Utrecht. Het spooronderzoek op de A27 helpt ook niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bos staat tussen Vinkeveen en Knoopend Rijn 16 kilometer. Dat komt omdat daar de verkeerssituatie is veranderd. Door werkzaamheden, spoedreparatie op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Dorp, 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9, Alkmaar naar Diemen, daar blokkeert een bus met pech... de rechte rijstrook bij knoopend Holendrecht. staat 8 kilometer file achter. Dan, u hoort het al in het nieuws, het sporenonderzoek langs de A27... zorgt voor files in beide richtingen bij Bildhoven, 9 kilometer. Op de A28 is het erg druk. Van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden, 11 kilometer. De andere kant op loopt het ook vast daar, tussen Nijkerk en Leusden-Zuid, 13 kilometer. Tussen Utrecht en Maarn ligt het treinverkeer stil na een ongeluk. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar met het supersnelle Vodafone-netwerk.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 De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Met Er komt een nieuwe prijs voor de beste voetballer van Europa. Tot vorig jaar was er al een onderscheiding, de gouden bal. Maar die is nu samengevoegd met de FIFA-prijs... voor de beste voetballer ter wereld. Dat werd onlangs nog Lionel Messi. En die nieuwe UEFA-prijs wordt in augustus voor het eerst uitgereikt... bij de loting voor de Champions League. Wil Boezen maakt het seizoen af als hoofdtrainer van VVV. Hij was assistent van Jan van Dijk... die vanwege de teleurstellende resultaten in december werd ontslagen. VVV staat 17e in de eredivisie. Boezen moet de Limburgse club nu in de hoogste divisie zien te houden.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 Ik kan me voorstellen als je als stand alleen maar de pionnen neerzet... dat dat een, een hele move is. Maar dat is maar, dus niet. Nee, maar dat maakt dan toch de verandering kleiner? Ik bedoel, je werkte met Jan, je deed alles met, met Jan. Wat verandert er dan? Wat, wat wil jij veranderen? Ja, de, de grootste verandering is dat er spelers zijn bijgekomen. En uh, er zijn spelers bijgekomen die, uh, die wij achten op de juiste plek waar, waar de pijn zat. En ik denk dat dat de grootste verandering is. Het voordeel van dat er weinig verandert in de staf is dat wij elkaar heel goed kennen. En we kunnen elkaar ook heel goed aansturen... Het enige verschil is dat ik assistent ben geweest en de ander ook assistent. Dus uh, daarin moet nog even wat te wegen gezocht worden. Nu moet je zelf uh, de boel uh, delegeren. Maar uh, niemand heeft daar uh, problemen mee. Want vanuit de staf, vanuit de, met name vanuit de spelersgroep, dat was voor mij heel belangrijk, komt er ontzettend veel steun. En iedereen uh, heeft vertrouwen in uh, mijn manier van werken. Wilboezen was dat in gesprek met Ronald van de Geer. Sef Vergozen, oud trainer van de Venlozenclub, is als adviseur toegevoegd aan de technische staf. Tennesseur Thomas Gorel kan zich voor de eerste keer plaatsen voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Hij won in de eerste ronde van de kwalificatie van de Australian Open en moet het in de tweede ronde opnemen tegen Stefan Koebek. Een wat ervaren man al. Uh, volgens mij een Oostenrijker, linkshandig. Ik weet nog niet zo heel veel van hem, maar uh, ja, ik heb morgen een dag vrij, dus daar kan ik morgen de lekker, lekker de hele dag uh, ja, informatie van vragen. Uh, misschien zelfs nog even wat YouTube-films bekijken van hem... want hij staat er volgens mij op. Uh, dus ja, dan weet ik, heb ik in ieder geval een beetje een beeld van hoe die tennis. Ook Jesse Hoetakalung plaatste zich voor de tweede ronde... van het kwalificatietoernooi in Melbourne. Igor Sijsling en Matwee Middelkoop werden uitgeschakeld. En tot zover de sport. Dank je, Mirjam. Inwoners van Almere die hun woning volgens het keurmerk... Veilig wonen beveiligen, moeten worden beloond... Burgemeester Jorisma wil ze een zogeheten ID-spray geven. Mevrouw Jorisma, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat, een ID-spray? Nou, dat is een uh, nieuw middeltje waarmee je uh, je kostbaarheden, zeg maar je schilderijen, uh, je sieraden, je televisie, je computer, uh, je mobiele telefoon overigens ook uh, uh, kunt besprayen. En uh, als het dan gestolen zou zijn, uh, hè, dus een inbreker zou zijn geweest en zou meegenomen en hij komt ergens op de markt, dan is altijd te zien van wie die is. En dan heb je een spuitbusje of zo waar al die gegevens op staan? Ja, het is een flesje. Ik weet het niet hoe het precies werkt, maar ik dacht met een kwastje en een flesje of zo. Ja. Dus er komt een beetje ander 2010 in de plaats van foto's die mensen moeten maken van al hun spullen en een, ja. een, een advies wat nooit iemand doet. Nou, dat is dus het lastige. Meeste mensen vinden, vinden zeg maar, die foto's maken aan administratie en alle dingen ontzettend lastig. En dit is eigenlijk heel, heel erg praktisch. Want als je het flesje koopt, wordt het, dat nummer van dat flesje geregistreerd op jouw naam. En dan, eh, dan betekent het dus dat het jouw flesje is, dus jouw idee. Ja. Waar, waarom is het nodig, zo'n beloning? Als mensen hun huizen beter gaan nou, beweren? Het is een nieuw product op de markt. En wij, eh, wij vinden dat we... Naast dat je aan de ene kant probeert om inbrekers aan te houden, boef te vangen, dat doet de politie, volop met een inbrekersteam, uh, met een woninginbraakteam, uh, uh, uh, denken we dat het ook verstandig is aan de preventieve kant te doen. Uh, en we weten dat er gewoon ja, soms iets nodig is om mensen over de brug te krijgen uh, om zelf ook uh, vooral hun eigen hang- en sluitwerk, uh, al die dingen die je moet doen om je huis te beveiligen... En we weten ook dat als je het keurmerk veilig gewoon hebt, dat de kans dat iemand bij jou kan inbreken gewoon 90% lager is. Ja. Nou, als je het aan de voorkant dus heel goed regelt, is de kans dat er ingebroken wordt gewoon een stuk kleiner. Ja, het aantal inbraken is gestegen in Almere. Ja, bij ons ook. Het is een beetje een landelijke trend. Eh, en behoorlijk fors gestegen. Het is wel zo dat het niet door de hele stad is, maar dat het zich in nou, een beetje dan in de wijk is. Het lijkt ook redelijk. Eh, uh, ...impulsinbrekers zijn, met andere woorden zijn mensen die vaak zijn op geld. Soms voor 50 euro gewoon een inbraak plegen. Maar uh, het is een beetje een trend. Ik al genoeg Op dit soort momenten zie je dat het gewoon landelijk zo is. Uh, maar daar willen we graag snel een einde aan brengen. Maar waar is dan zo'n ID-spray precies voor bedoeld? Is het niet logisch om gewoon een subsidieregeling uh, in, het, in het leven te roepen voor betere sloten? Is we, we hebben een kleine subsidieregeling gemaakt waarbij mensen die dus, uh, het Keurmerk Veilig Wonen gaan doen, daar kunnen ze 50% van hun investering tot een maximumbedrag van 400 euro van ons krijgen. En als cadeautje erbij krijgen ze die ID-spray. Ja. Winkels gaan ook meedoen, maar in de vorm van een DNA-douche. DNA de, bij de winkeliers doen we iets anders, want daar zijn we al heel lang bezig, om, of heel lang, een aantal jaren bezig, sinds dat de overvallen zo de pan uitrezen. Om samen met hun en de banken en zeg maar allerlei organisaties, de politie overigens ook, de overvallen tegen te gaan. Dat gaat eigenlijk redelijk goed. Het aantal overvallen is weer eens een beetje gedaald. Winkelovervallen is zeker wat gedaald afgelopen jaar. Maar dat kan nog beter. En we weten dat voor sommigen de DNA-douche toch een forse investering is. Uh, dus daar hebben we al gezegd van, nou, daar doen we ook een tijdelijke regeling voor, waarbij ze ook 50% van de investering, maar dan tot een maximum van 900 euro, uh, van de gemeente kunnen krijgen. Ja, dat werkt niet van partij. Ik uh, dus kan snel nog een voorstel dat naar de gemeenteraad gaat nu. Het is nu klaar, maar ik hoop dat de gemeenteraad het daarmee eens is. Omdat we echt vinden dat we even een, uh, een flinke moeten maken om te zorgen dat we niet alleen aan de repressiekant hard moeten werken, dus waar de politie dat moet doen, maar dat ook zeg maar mensen wat je zelf kan doen, ook zoveel mogelijk doen. Helder, burgemeester Jorisma, maar dank u wel. Graag gedaan. Haiti herdenkt vandaag de ramp die zich daar een jaar geleden voltrok. Een aardbeving met de kracht van zeven op de schaal van Richter... verwoestte toen het land meer dan 200.000 mensen kwamen om. Ilko Bos van Roosentaal deed verslag van de ravage vlak na de aardbeving... en nu, een jaar later, is hij er weer. Ilko, wat is je als eerste opgevallen toen je daar aankwam? Dat er meer gelijk is gebleven dan veranderd. Uh, en dat is natuurlijk nooit een goed teken. Heel veel puin is weg... Nog lang niet alles, Mens schat in. Ongeveer de helft is weg uit de straten hier van, uh, van Porto Prince. Maar verder is nog steeds elke vierkante meter uh, die vrij was, volgebouwd met tenten. En mede daardoor uh, kan er ook bijna niks worden gebouwd, bijna niks meer op worden gebouwd. Uh, ja, eigenlijk lijkt het nog het meest hier op de laatste keer dat ik hier was, dat is zo'n negen maanden geleden. En bijvoorbeeld een organisatie als Oxfam, die stelt dat ook vast. We hebben een rapport geschreven. Mijn dogenloos rapport. En daarin staat eigenlijk dat Haiti na een jaar stilstaat. Ja, vanmorgen maakten we zelf een rondgang door NOS Nieuws... bij de hulporganisaties in Nederland. En die zeiden dat het vooral door die cholera-epidemie eh, epidemie kwam... Dat, dat, dat ze amper aan wederopbouw toekomen. Dat is eigenlijk inderdaad zoals je zelf constateert... in die noodhulpfase eh, zitten. Wat merk je daarvan als je spreekt met de mensen eh, in Haiti? Ja, dat blijkt uit alles. Kijk, kijk mensen willen altijd meer hulp, hè? Dus, dus mensen zullen altijd na welke ramp dan ook klagen dat de hulpverlening te traag is en te weinig, maar hier blijkt het ook echt uit alles. Wederopbouw betekent bouwen en in dat stadium had men een jaar na de ramp al lang moeten zijn. En dat gebeurt dus amper. Geen huid of geen school is herbouwd in één jaar tijd. we zijn gisteren buiten de stad geweest, daar is meer ruimte, daar wordt dus, weer, uh, dus ook iets meer uh, gebouwd, maar vooral in de stad. Eigenlijk alleen noodhulp, tenten, eten, drinken, medische zorg. Ja, en dat is toch wel ernstig. Ja, eigenlijk heel bizar. Je bent er vandaag om die eerste verjaardag uh, te herdenken. Daarbij uh, daarvan verslag te doen. Maar het zal er weinig anders uitzien over een maand of zoals ze zag, een maand geleden. Maar wat gebeurt er vandaag? Word, wordt het herdacht en doen, doet de bevolking mee? Ja, het wordt herdacht. Iedereen heeft ook vrijgekregen uh, scholen, bedrijven. Iedereen heeft vrij deze dag... Uh, het is hier nog, uh, de dag moet eigenlijk nog beginnen, maar vanavond is er een, uh, een grote mist. Dit is een heel religieus land. En eerder vandaag was er een, uh, een steenlegging bij wat uiteindelijk een monument moet worden... voor de slachtoffers van de aardbeving. En dat was president Preval. Zijn termijn zit er binnenkort op. En ook oud-president Clinton. Hij is hier namens de VN. En hij is een van degenen die de wederopbouw hier in goede banen moet leiden. En zijn club, de club van Clinton, maar dus ook de regering... Ja, die krijgen allebei steeds meer kritiek te verduren. Zij moeten alles coördineren en dat gebeurt simpelweg veel te weinig. Nog een hoop werk te doen. Elke Bos van Roosentaal in Haiti, dankjewel. Om zes uur begint er een bewonersbijeenkomst in strijden over de gevolgen van de brand in Moerdijk. We zijn erbij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Portugal is er vanmorgen ingeslaagd om met twee staatsleningen 1,25 uh, miljard euro op te halen op de obligatiemarkt. Met dat geld financiert Portugal de staatshuishouding en dekt het de begrotingstekorten. Maar het land betaalt wel flink meer rente voor het geld dan een paar maanden geleden. Hier in de studio economie-redacteur André Meijnema. André, je hebt die veiling vanmorgen gevolgd. Was het nou lastig voor de Portugezen om het geld op te halen? Met andere woorden, partijen te vinden die bereid zijn in Portugal te investeren? Nou ja, dat was op zich natuurlijk niet zo eenvoudig... gezien het enorme wantrouwen dat we de voorbij dagen en weken gezien hebben. En was er wel belangstelling gekomen vanuit Azië, China Japan... die hadden gezegd, wij zien best wel wat heil in dat soort Europese obligaties. Dat hielp nog niet echt... Wat misschien wel een beetje geholpen heeft, was de voorbije dagen de activiteit van de ECB, na mijn dus De Europese Centrale Bank, die waarschijnlijk ook Portugese staatsobligaties heeft opgekocht om die koers te drukken. En die rente met name dan naar beneden te halen. Nou, in ieder geval zag je vanmorgen wel een hoop nervositeit. De rente liep eerst nog een keer op boven de 7 procent. Dat zou heel nadelig zijn geweest. Uiteindelijk zakte die rente dan. En konden die leningen worden afgesloten en in de markt gesleten. Overtekend zelfs. Bijna drie keer zoveel vragen als dat er aanbod was. Maar wel tegen een fors hogere Rentevergoedingen bijna 7%, 6,7%. Vergelijk dat met bijvoorbeeld de Nederlandse of de Duitse staatsrente... voor diezelfde tien jaar, 3%. Dus de Portugezen betalen wel een stuk meer rente dan, dan, dan wij hier betalen. Klein lichtpuntje. Die tienjarige lening was weer een fractie lager dan een paar maanden geleden. is een klein opstekertje, maar ja, in zo'n markt... waar het voortdurend op en neer gaat, is het niet zo gek veel. Dus geld is en blijft voor de Portugezen gewoon schreeuwend duur. Nogal wat presentaties en cijfers. Maar hoe belangrijk, hoe wezenlijk belangrijk was het nou... dat die leningen zijn gelukt? Nou ja, het is natuurlijk een opstekende signaal voor de markt dat het nog kan. Dat het gebeurd is. Het zou heel kwaad zijn geweest wanneer die die, die die veiling hadden moeten terugtrekken. En uh, die, die lening niet konden slijten aan de markt. Sterkt de euro een beetje. Het kan een bodem leggen voor uh, het nieuw vertrouwen of een hernomen vertrouwen. Voorkomen dat uh, Portugal wellicht een beroep moet doen op dat Europese steunfonds. Het helpt ook de landen die nog de markt op moeten de komende dagen. Er zijn natuurlijk heel veel. Normaal gezien... Landen gaan altijd de markt op om geld op te halen. Uh, en alleen letten we er nu heel erg veel op. Dus uh, het kan die landen een beetje helpen. Dat als het Portugal lukt, dan moet het ons ook wel lukken. Maar het probleem is natuurlijk nog niet over. Uh, hiermee is Portugal niet gered. Uh, zijn de problemen niet voorbij. Het kan best zijn dat de komende weken en maanden weer terugkeert in alle hevigheid. Dat kan eigenlijk niemand zeggen. Maar vandaag dus goed nieuws. Rob Soubergen en Madrid. De reacties in Portugal. Ja, wie we inmiddels zien op de, op de voorpagina's van de websites van de kranten is de minister van Economische Zaken van Portugal, Teixeira dos Santos. En hij is breed lachend, staat hij op, op, op alle pagina's die ik gezien heb. De Didierio, de Noticias, die citeert hem en zegt uh, hem, de emissie was overduidelijk een succes. Vraag was drie keer zo groot als het aanbod. He, dan wordt even dat rentepercentage waar André het net over had, achterwege gehouden. Publico, die citeert hem ook. Uh, de minister die zegt, de onmiddellijke redding van Portugal is nu uitgesloten. Trouwens, diezelfde krant bracht vanmorgen ook al een ander verhaal. Veel negatiever hierover dat er inmiddels een geldpot van maar liefst 100 miljard klaar staat om de uh, economie van Portugal te redden. Maar ze zijn het wel over eens dat er nu in ieder geval even een adempauze is om, in ieder geval te, voor zolang dat duurt, om verder aan hervormingen te werken. Inderdaad, want de afgelopen dagen werd natuurlijk hardop gespeculeerd dat Portugal beter een beroep zou moeten gaan doen op, die, op dat Europese noodfonds. Hè? Want mm -hmm. dat zou dan duidelijkheid scheppen, wantrouwen wegnemen. Hoe kijken de Portugezen daar nu tegenaan? Ja, je kan zeggen, hè, zowel in Portugal als in Spanje... is het gevoel dat, er, dat ze alles aan het doen zijn om begrotingen op orde te krijgen... en dus daarmee ook het vertrouwen van de markten terug te winnen. Het, het grote keyword hier wat boven de markten hangt is uh, transparantie. Hè. Zo duidelijk mogelijk laten zien wat je aan het doen bent... waar je aan het bezuinigen bent, waar je aan, aan het hervormen bent... om zo de angst uit de markten uh, weg te halen. Wij spraken hier gisteren als correspondenten uh, regerings woordvoerders die wij niet mogen citeren, maar die wel zeiden... we blijven Portugal steunen tot het uh, bittere eind. En Portugal kan perfect zijn schulden betalen, net zo goed als Spanje. We hebben alle tekorten onder controle. Hm. Vandaag Portugal, ja. morgen Spanje. De bedoeling is om uh, 3 miljard euro op te halen door de regering in Madrid. Uh, dat land, zeg je, ligt ook onder vuur. Worden ze toch nerveus op een of andere manier door de situatie? Ja, ja, natuurlijk zijn ze nerveus. Uh, wat ik vertel, We hadden gisteren die ontmoeting hier, hier op de, in het regeringsgebouw in Madrid. Daar hadden we het even over de Baschische ETA. Maar daarna kwam het onmiddellijk op de economie terecht. terecht. En, uh, dat is gewoon het belangrijkste onderwerp op dit moment. Je kan natuurlijk wel uh, ervan uitgaan... dat de ontwikkelingen vandaag in Portugal even ook hier lucht geven in Madrid... Uh, vanmorgen was ik hier ook even bij een woordvoerder van Economische Zaken... van de PSOE, van de Socialistische Regering. En die irriteert zich wel over de verdurende zorg... die er vanuit Noord-Europa richting Zuid-Europa, het iberisch Gierland, wordt uitgesproken. Want ze vinden hier en ze blijven vinden... dat Portugal en Spanje het toch veel beter doen dan Griekenland en Ierland. Ze vinden dat ze de banken veel beter onder controle hebben. Ze vinden dat ze er absoluut geen zootje van hebben gemaakt. En dan wijzen ze onmiddellijk naar Griekenland... En dan komen ze weer terug. Wat ik straks zei, hoofdzaken is nu, zeggen ze, om angst op die financiële markten weg te halen. Overigens krijgen we morgen ook nog een delegatie van het Europese parlement op bezoek. En dan, die gaan ook weer met een loop kijken en dan maar kijken of ze dat echt lukt om, dus om die angst weg te halen. Spanje-correspondent Rob Zoutberg en economieredacteur André Menema, Dank wel. Vrouwen mogen op Terschelling niet meer bevallen. Dat hebben de huisartsen op het eiland besloten. omdat het in eventuele noodgevallen te lang duurt om een ziekenhuis te bereiken. Huisarts op Terschelling in Mitsland is Menno Swier. Goedemiddag. Goedenavond. Nou, zo'n steeds middag Bijna. in Nederland op Terschellingsavond. Nou, nog vijf minuten. Nog even, vooruit. Nooit meer in een paspoort, geboorteplaats Terschelling. Dat is jammer. Nou, dat is absoluut jammer. Ja, absoluut jammer. Dat zijn natuurlijk oude sentimenten die heel sterk leven. Het is ook toch wel het oude romantische plaatje van uh, een thuisbevalling hè, met Labrador in de, in de deur, bij wijze van spreken. Waarbij dan een, een, een, een, een bevalling een klein feestje is, hè, die dan gevierd wordt met een borrel. Ja, maar vooral en, ook op een eiland. Speelt dat mee voor Tex Schellingers? Ja. De schellinger speelt absoluut mee. Want als het, als het inderdaad in je boekje komt te staan, dan ben je ook echt een ter schellinger zoals het dan heet. Ja, niet langer. Dus Want is besloten, uh, het moet gewoon mogelijk zijn om op tijd in een ziekenhuis te komen. Hoe lang duurt het als nu iemand gaat bevallen, er zijn complicaties en u zegt van we moeten naar een ziekenhuis. Hoe lang duurt het dan voordat iemand in een ziekenhuis de hulp krijgt die zij nodig heeft? hangt een beetje af van het moment wanneer het gebeurt. He, is het, is het uh, een stralende zomerdag uh, uh, waarbij de, de, de helikopter op, op Vlieland uh, te wachten staat. He, dan kan de, de helikopter kan in een kwartier op de Schelling zijn en dan vervolgens is het uh, uh, patiënt uh, aan boord en vervolgens nog een half uurtje na nou, 20, 20 minuten vliegen naar de wal. Dus dan, dan moet je ongeveer net binnen drie kwartier moet je kunnen zijn, want dat is in het allergunstigste geval. In het andere geval is dat je nachts zit en dat er dan met bij nacht en ontij geen helikopter. of de helikopter heeft dan sowieso eigenlijk een opstarttijd van een uur. Dus dan begin je al met een uur vertraging en dan moet je vervolgens nog naar de wal. Dat is dan is het een 20 minuten vliegen. Ja, en met en al die, die weeën, de ontsluiting, al, uh... dat, gaat, dat gaat fout. Heb je het, het problemen meegemaakt in, in, in, uw, in, uw, in uw carrière als huisarts op schillen? Nou ja, je, je, je, je loopt natuurlijk toch soms tegen complicaties aan. En uh, bijvoorbeeld uh, een, een, een moeder die, uh, die fors gaat bloeden omdat de moederkoek nog uh, uh, van binnen zit, zo maar zeggen. Ja, die moet dan in het ziekenhuis verwijderd worden en dan kan je flink gaan vloeien. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat, ja, dat, dat je nog te ver van de wal bent en dat je dan echt moet opschieten. Dus dan uh, is het een kwestie van uh, optransfunderen, dus een infuus en uh, zorgen dat ze het redt. Ja, dus lo logisch dat omwille van de veiligheid van moeder en kind nu wordt gezegd we doen het niet meer op de scherming. Nou ja, we hebben op een gegeven moment in de in de context van de periode waarin we zitten, hè, waarin op alle niveaus eigenlijk wordt nagedacht over dat bevallen of dat bevallen veilig moeten, ja. ongetwijfeld gehoord van dat. Hè... Uh, het onderzoek over de perinatale sterfte in Nederland, hè, waar we er niet zo heel goed vanaf komen met z'n allen. Sterk, de baby in Nederland bijna het hoogste van Europa. Nou, daarom. Dus, dus op alle niveaus is het nagedacht van hoe kan dat nou beter. Dus de, de, de minister heeft ook in een, een notitie laten weten dat ze daar hard aan wer wil werken. Uh, de inspectie, die hebben we ook getoetst, die zegt van nou, je moet eigenlijk binnen 45 minuten moet je in het ziekenhuis uh, kunnen zijn. Nou, wat ik net zei, dat, dat halen we eigenlijk niet. Dus dat, daar laten we al steken vallen. Nou ja, en op een gegeven moment hebben we ook nog met de in de regio getoetst... of dat dan inderdaad nog wel wenselijk of haalbaar is. Nou ja, dan zeggen ze, ja jongen, het is, je zit echt op de grens van wat nog mogelijk is. Ja. Is het dan nog wel wenselijk? Ja, dan is het op een gegeven moment de vraag van ja... weegt de romantiek van de oude bevalling met de sigaar, et cetera... op tegen het risico wat moeder en kind lopen. Nou ja, daar hebben we lang en kort over gepraat. Het antwoord en, is, nou, is nee. Wat, nou, en wat ja. zeggen de zwangere vrouwen bij u in de wachtkamer? Nou ja, de zwanger in de bakkamer die, die, die hinken een beetje twee gedachten. Want aan de ene kant weten ze ook dat het eigenlijk altijd goed gaat. Dus die zegt ja, zegt ja, het gaat altijd goed. Dus waarom zouden we het niet meer doen? Eh, dat is ook een hoop gedoe, hè, met een hele kop et cetera. Maar ja. goed, eh, aan de andere kant begrijp ze natuurlijk ook wel als je dat, dat romantiek maar kort, kort duurt. Op het moment dat het fout gaat, hè, Dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja. En dat is dus nu de realiteit op de Schelling. Geen bevallingen meer, maar kindjes mogen gelukkig nog wel worden gemaakt op het Waddeneiland. Dokter Swier, hartelijk dank. Ja, dankjewel. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Jan van de Putten. Wie vragen heeft over de chemiebrand in Moerdijk, kan sinds vanmiddag terecht op de internetsite crisis.nl. Daar staat een lijst voor bewoners, maar ook voor hulpverleners, journalisten, kortom iedereen die bij die brand betrokken was. En de belangstelling lijkt nog niet al te groot, want de site en de lijst waren net prima bereikbaar. En op die lijst staan vragen als op welke manier was u betrokken bij de brand, waar was u en bent u met poeder of vloeistof in aanraking geweest. Dan volgt een opsomming van mogelijke klachten als kortademigheid en pijn in de ogen. En die lijst moet dan worden Opgestuurd naar de GGD in Tilburg, die dan bekijkt wat er verder moet gebeuren. En gemeenten die direct met de brand te maken hebben... pakken de voorlichting over de brand heel verschillend aan. Tenminste op internet. De gemeente Moerdijk houdt het heel sumier. Ze verwijzen naar crisis.nl. En Binnenmaas linkt door naar de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek van het RIVM. De gemeente Dordrecht en Strijen doen het anders. De openingspagina's staat vol artikelen over de brand, bijvoorbeeld over die bijeenkomst... zometeen in de sporthal in Streijen, waar wij met de verslaggever aanwezig zijn. Dan nou, het parool. Die krant begint met een Amsterdamse dorpsklucht. De ruzie in D66 in stadsdeelraad West. De vijf fractieleden zijn al lange tijd verdeeld. En de rest van de deelraad was dat zo zat... dat D66 zeer dringend werd gevraagd om een oplossing. En die is er nu, splitsen. Dus in de raad zitten nu een D66-A en een D66-B. Dat is allemaal schadelijk voor het aanzien van de politiek in West... vindt de stadsdeelvoorzitter. En die is van de PvdA. Uit protest je baard laten staan zolang er in België geen regering is. Een filmjournalist en een Waalse acteur zijn een actie begonnen om hun frustratie te tonen. Het verhaal, en hopelijk ook de foto's, staat in de NRC en op de site van de Vlaamse krant De Morgen. Acteur Benoit Poelvoort doet in beeld zijn oproep. Iedereen die vindt dat het hoog tijd is dat er een regering komt, moet zijn baard laten staan. We moeten solidair zijn voor een verenigd België. We hebben om te we, we geen in België. Voilà. Als alle mensen die, zoals wij, zeggen dat het tijd is dat we een regering hebben en dat we een klein effort moeten leveren, willen zich bij ons voegen, laat je beard groeien en we zullen weten dat we allemaal solidaire zijn van een België die eruit komt. Echt een mannenactie trouwens, want over vrouwen hebben ze het helemaal niet. De, de Telegraaf heeft op zijn site foto's van een voetbalstadion in Brisbane. Het staat voor een groot deel blank. De doelpalen steken wit af tegen het grijze water. De middencirkel is nog droog. En de nieuwe grasmat was net nieuw. Lastig voor twee eredivisieclubs, Bristol Roar en Wellington Phoenix. Zij zouden in het Suncorp Stadium spelen. En mogelijk ook lastig voor de Nederlandse trainer Johnny van het Schip... bij zijn club Melbourne Heart. Van het Schip moet eind deze maand met zijn elftal aantreden... in het ondergelopen Brisbane. Voor de schoonmakers van Defensie in Koevoorden is het de zandhappen geblazen. In het reformatorisch dagblad staat een foto van een man met een hoge drugsbuit die een jeep schoonmaakt. In Koevoorden worden alle spullen verzameld van de Nederlandse missie in Oerroesgam. Jeeps, Bushmasters lay arts, aggregaten, maar ook nachtkijkers, portafoon en laptops. Alles gaat naar Koe voor een schoonmaakbeurt. En dat is hard nodig, want door stof en zand schakelen de versnellingsbakken steeds schroever. De schoonmakers zijn nog zeker vijf maanden bezig. Daarmee ruimen we even de studio op voor het laatste half uur na zes uur. Het schuim stond op zijn lip en stond naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid.